Goedemorgen, het q -music news van nu.nl. Kijk van Anne-Marie. Ja, goedemorgen, het is weer eens oppassen als je de weg opgaat. Want in een groot deel van het land geldt vanwege sneeuw en gladheid codegeel. Er kan soms tot 5 centimeter sneeuw vallen. Strooiwagens zijn op pad. In Den Haag en Rotterdam rijden de trams om de rails ijsvrij te houden. En Schiphol heeft 100 vluchten geschrapt. Vanmiddag gaat het dooien. In het Oostenrijkse Fies in Tirol... is een 71-jarige Nederlander om het leven gekomen door een lawine. Hij werd buiten de piste overvallen door een lawine van 50 meter breed... terwijl hij met zijn zoon en een andere man aan het skiën was. Omdat de man geen lawinepieper droeg... vond een reddingshond hem pas na een uur en was hulp al te laat. Het lawinegevaar in de Alpen is momenteel extreem hoog... door de verse sneeuw die is gevallen. In het Brabantse Vught is een carnavalsvierer zwaar mishandeld door een groep mannen. Het gebeurde afgelopen weekend. Het slachtoffer werd in het centrum vanuit het niet tegen de grond geslagen en geschopt. Hij liep een dubbele oogkastbreuk op en een zware hersenschudding. Volgens de regionale omroep zijn twee verdachten verhoord. De Olympische Winterspelen. Ja, we hebben weer twee medailles gewonnen op de Spelen bij de 500 meter short track. Pakte Melle van het Woud gisteravond het zilver... En zijn broer Jens won het brons. klonk zo bij de NOS. Melle van het Woud, komt hij nog voorbij of wordt het Dubois? Het wordt Dubois. De arm omhoog bij Melle van het Woud. Die wordt tweede en de arm omhoog bij Jens van het Woud. Ja, de broers hebben dus allebei een medaille. En daar hebben ze jarenlang naartoe gewerkt, zegt Melle. Samen hier keihard verwerken. Elke dag elkaar uitdagen. En het grootste droom is altijd samen een medaille pakken. Ja, dat is dus gelukt. De short -track vrouwen konden ook een medaille winnen... maar in de finale van de aflossing ging het mis. Michelle Velsenboer ging onderuit. Nederland werd vierde. Het weer nog van weerplaats. Ja, in het midden en zuiden dus sneeuw, ook regen. In het noorden is het droog. Verder waait het hardst, Het wordt 2 tot 6 graden. Team Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt... door Staatsloterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Bak je koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend eindeloos. minuten over 6, donderdag 19 februari, show 1585, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen Noemien. anne Marie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Hey, dat jij er bent, ja, Arnie. Dat is uh, een ah, als ik het, uh, ik het ja. goed begrijp. Nou, het was weer update nacht blijkbaar. Ja. En uh, Ik werd uit mezelf om half vijf wakker, terwijl ik echt al dik een half uur wakker moeten zijn. Mijn wekker is weer niet afgegaan. Mijn, mijn Apple wekker, dus mijn telefoon en mijn Apple Watch. Maar ja, dat, dat best wel eens vaker bij zo'n update. Ik vind het heel want ik word iedere ochtend echt braaf wakker van het getril van mijn telefoon. En dan staat hij ook nog eens extra op, mijn, uh, of nee, op van mijn smartwatch. En dan staat de wekker ook nog op mijn telefoon. En ik lag wakker en ik denk... Ik ben klaar wakker. Kan dat nou? Toch maar even kijken hoe laat het is. Uh, en toen was het dus half vijf. En die wekker is helemaal niet afgegaan. Maar dit is toch I raar. Want het is een update-nacht, uh, zoals je zegt. Dat is dus een automatische update die je telefoon dan draait. Ik dat heb hem niet gehad, volgens mij. Ik heb hem ook niet gekregen. Ik zag oh. wel dat er voor mij een beta-update klaar staat. Maar volgens mij heb ik het uitgezet dat het automatisch geïnstalleerd ja. wordt. Nou, dat had ik ook gedaan, dacht ik. Maar iemand op de redactie bij de van het nieuws, die er ook wat vroeg zit, die zei ook: ja, ik had er ook last van. Ik had hem expres uitgesteld. Want het zou een grote update zijn. Oh! Hey, maar dit is een serieus probleem. Maar ik hoor jou er vaker over dat jij dus wordt geplaagd. Dat als er zo'n grote update is, dat je wekker dus niet gaat. Maar dan kun je toch helemaal niet meer vertrouwen op je iPhone. En van alles, waarom zouden ze dan ook nog aan de wekker klooien? Ja, Klopt dat je een update draait. dan aan. begrijp ik wel dat je een nieuw plaatje krijgt op je achtergrond. Hartstikke leuk. Dat je een nieuw achtergrondje überhaupt kunt kiezen. Het is geweldig. En dat je dat s'nachts doet, snap ik ook. Want je hebt de telefoon vaker aan de lader. Ja, ah. maar ja. dat je dan je, je, je wekker niet meer kunt vertrouwen. Ja, rechtnaar. Maar goed, het was vorige keer ook zo: ik moet gewoon een analoge wekker kopen. Dat is echt een verhaal van het verhaal. Dat nee, maar ja, dat wil je niet. Want dan nee, niet je partner nee, wakker. daarom. Ik wil helemaal geen analoge wekker. Wel heel grappig. Ik zag vandaag een functie. viel me vandaag pas op. Ik heb heel veel wekkers staan. Want ik ben natuurlijk al zo dood dat ik me verslaap. Jij wordt automatisch wakker om half vijf. Ik heb natuurlijk nog geen ritme. Dus ik heb ongeveer zeven wekkers gezet tussen vier en zes. Oh, en de eerste gaat om kwart over vier. Dan gaat er nog een noodwekker om kwart voor vijf. En dan van kwart voor vijf tot aan zes gaan er gewoon wekkers. Maar als ik in de auto stap en ik rij een paar meter... dan krijg ik een pop-up melding van mijn telefoon. Die zegt, het lijkt erop dat je wakker bent. Zal ik je wekkers uitzetten? Wow. Dus dan zit ik hier niet in de uitzending om, om vijf over zes. En dan gaat die wekker er opeens dwars doorheen. Dus hij, hij merkt, ik denk op basis van... of trilling dat je in de ja, auto zit. bewegen. Ziet, of het connecten met voetoe. Ja, exact. Ja. Ziet hij dus, hey, je bent onderweg, zal ik je wekkers uitzetten? Dat is toch slim? Oh, dat vind ik heel erg. Ja, cool. ja, ja, ja, ja, ja. Hey, ik zit nu te kijken wanneer ik dan uh, weer een, een, een update zou kunnen hebben. Ja, wanneer moeten we je wakker bellen? Ja, Kijk hoor, ik heb nu gezocht. Nou, deze update bevat belangrijke problemen. Blablabla. Werk nu bij of werk vannacht bij. Nou ja, ik doe het maar nu. Ja, dan heb je het maar gehad. Uh, ja, ik ga het maar doen. Even een heel andere vraag. 24 uur geleden heb jij natuurlijk uh, verteld dat jij een notoire verkeersregel overtreder bent. Nee, ik heb dat gisteren voor het eerst gedaan. Uh, en toen bleek dat geweldig. Ja, oké. Okay. Jij hebt gisteren namelijk het groene licht gewoon gepakt. Jij komt vaak op een T-splitsing bij, jou, uh, bij jouw dorpje. Links is het dorp Loenersloot. Ja, links is Loenersloot. Gebeurt ja. nooit wat. Gebeurt nooit Gebeurt wat. wat. En uh, jij stoort je er nogal aan dat het, het stoplicht vaak groen wordt. Op het moment dat jij net geremd bent ja. voor het verkeerslicht uh, ja. groen uh, wordt, zeg maar. Ja, dus nu dacht ik, gisteren is een keer, na een dikke jaren, na een dikke jaren de ja. stoplicht afremmen en dan <laughs> weer ja. door kunnen, dacht ik: Nu hou ik gewoon mijn voet op het gaspedaal. Hm. Ik ga niet met honden doorheen, maar ik rij gewoon door. En dat ging perfect. Het voelde zo'n ontzettende overwinning op dat verkeerslicht. Nou, vandaag kwam er iemand links van Loeners Sloot. Nee! nee. Ja, dat gelo Dat geloof ik niet. Ja, ben jij het bestelbusje of, of, of ken je het bestelbusje? Wat deed je daar in hemelsnaam? Kwart over vijf Loeners sloot. Net, netjes geremd. Ja, tuurlijk. Alles goed gekomen. Het is nog, dat van jouw donderdag. Goedemorgen. Hey, slow it down.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 Hersmelo en Jelly Roll, Holy Water bij Hue Music. De Olympische Winterspelen in Milaan. Domien, het is gisteravond weer gebeurd. Het is gisteravond weer gebeurd dat jij uh, niet wilde kijken... maar dat jij toch voor de televisie bent gaan zitten met het Short Track... en je ogen er niet van af kon houden. Kijk, wat het ding is bij Short Track, er wordt uh, heel veel kwalificaties gereden. En die kwalificaties die zijn als een soort van prequel... een soort van voorprogramma op het hoofdprogramma. Dus het is alsof je ja, deel 1 en 2 van Harry Potter kijkt... en dan de rest van de reeks maar gewoon links laat liggen... omdat het, <laughs> het niet meer boeit. Je wil gewoon zien hoe het afloopt. Het was een uh, uurtje of uh, nou, kwart voor negen en de halve finale waren gereden. Dus zowel de, de B- en de A-finales bij de mannen en de vrouwen die zouden nog plaatsvinden. Ik zeg tegen mijn vriendin, het is kwart voor negen, lieverd. Ik ga lekker naar bed. Ik zie het morgenochtend wel. Ik kijk morgenochtend even de samenvatting terug en dan zit ik ook goed in de wedstrijd. Op dat moment dat ik het uit heb gesproken, kijk ik dus NPO 1 en zegt de commentator... Twee halve finales. 500 meter. Met drie Nederlanders. Drie ijzers in het vuur. En meteen daarna die aflossing, vrouwen... U kunt nu niet meer weg. <totstuk> U kunt nu niet meer weg. Alsof hij zit mee te luisteren bij het ja. gesprek dat ik heb met Marcella, mijn vriendin op de bank. Ik zeg ik ga naar bed en hij zegt U kunt nu niet meer weg. Dus ik heb eigenlijk <lacht> alles weer gezien. En wat ben ik blij dat ik gekeken. het gekeken heb. Ja, want Het was natuurlijk aan de ene kant een heel erg teleurstellende avond voor de vrouwen relay. Uh, Michelle Velsenboer is gisteravond onderuit gegaan. Daardoor uh, was de, de medaillekans van Nederland al vrij snel bekeken. In ieder geval de gouden medaillekans. Uh, aan de andere kant de broertjes van het Woud. Ja, Ongelooflijk mooi succes. Je zou met je broer een finale schaatsen. Ja. Dat, is, dat, is, dat lijkt me zo'n rare situatie. Zij hebben hun hele leven zo samen opgetraind en zich ook echt aan elkaar opgetrokken. En het is voor Melle van het Woud echt geen makkelijke tijd geweest. Die heeft blessures gehad en die zegt ook van ja, ik, heb, ik, ik ben gewoon zo consistent mogelijk achter mijn broer aangegaan. En dan samen die finale schaatsen. En Jens, die natuurlijk al twee keer goud in de tas heeft. En dan dus nu het brons pakt waar zijn broer het zilver pakt. Ja. Dan ben je toch zo ultiem blij voor elkaar. Zeker na de mislukte Olympische Droom van vier jaar geleden. Vier jaar geleden was dit al een beetje de bedoeling van, van Melle van het Wout. Was toen niet goed genoeg, kon toen niet mee met de ploeg. En nu staan ze er dus allebei, stonden ze allebei aan de start. Met Teun Boer ook, hè. drie mannen in de ja. finale van de 500 meter short track. Teun is helaas onderuit gegaan heeft het helaas niet gered. Maar dus twee keer een medaille voor de broer. Groetjes van het Woud, zilver voor Melle en brons voor Jens. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het is zo speciaal dat we hier staan nu met Ik tweeën. We houden vanaf kleinste van toen ik sport een beetje leuk begon te vinden... ...wouden we samen naar de Spelen. En dan hadden we het natuurlijk altijd over gehad van... ...stel je voor, we zouden samen in de a finale komen op de 500, weet je. Van het Woud, Dubois, Boer, Danjeroen, Van het Woud. Drie keer Nederland, twee keer Canada, finale... Uit de bocht, We willen het van de zijkant. Ik zat ook in, in de heatbox klaar te maken voor de a En ik zag Melle daar zitten zitten. Met twee Canaries en, en dan ook nog Teun erbij. En ik dacht van, hoe kan dit? Dit is toch gewoon niet normaal. Dan bekijken we het zo. Duel aan de leiding. Melle van de koud op zilver. Danje nu op ons. Er komt geen gouden medaille. Moerijt nog in de weg. Dit is een keihard duel geweest. We hebben gewoon altijd alles samen gedaan. En behalve um, samen naar de wc gaan. Zeg maar. <lacht> dus dus, je, dus je ook, ja, nee, nee, dus douchen ook niet. Moet nu, niet. Ja. Maar um, letterlijk alles hebben we samengedaan en het grootste droom is altijd samen een medaille pakken en het maakt niet uit de wat. Dan over overde zich op en heeft een bres geslagen, tenzij het mellen van het woud. Nu kan toveren zoals een broer dat al twee keer deed, dat lukt niet. Het wordt zilver voor een juichende Mellen van het woud. Brons voor Jens. En nu dat het op het grootste toernooi gebeurt waar we letterlijk alleen maar over konden dromen, ja het is gewoon ongelooflijk. Ja. Black Music. Music. Like and white, dancing together. Meegenomen vandaag. Olivia, die hoort trouwens bij Q. So easy to fall in love. Oh, die lelijke. Helemaal vergeten. Vox. Ja. Die lelijke, ja, jij hebt hele lelijke instappers. Hoe denk je, hoe, hoe heb je ze in je hoofd? Hier hebben we het echt een paar dagen geleden over gehad. Ik heb Crocs, heb ik thuis. Ja. En ik ben sowieso niet zo'n heel groot fan van Crocs. Zo begon het gesprek ooit in de middagshow ook. En uh, toen viel ons oog op uh, deze Crocs van een heel bekend uh, snoepmerk. Ja, het is gewoon van Haribo. Dat, dat is namelijk uh, belangrijk om erbij te zeggen. Want uh, je hebt ook gezegd dat er van die uitgrote gummibeertjes op zitten. Ja, is... Dus wat ik een beetje voor me zie, is dat ik uh, de kleur van de gummibeertjes over de hele Crocs zie. Oh nee, dat, dat niet. Nee, nee, nee. Nou, hier zijn ze. Mijn afschuwelijke haaring. Oh, helemaal zien lief wat lelijk. Ja, <laughs> dit, dit, dit heeft oh. de kleur van de gummybeertjes. Nee, maar hier zijn ze, kijk. Ja, oh ja, ja. Ik vind het echt zijn de lelijk. Ja, wat ik uh, zie is een. Um oranje binnenkant. Ja. Het is, uh, aan de bovenkant is die doorzichtig groen. Ja, ja, ja, gifgroen. Ja, klopt. Er zit ook nog geel verwerkt en er zitten hele grote gummibeertjes op de crocs. Ja, het is een soort heroïne voor jonge kinderen ook, want ik heb heel veel neefjes en nichtjes aan de kant van Marcella. Die gaan als eerste, als ze bij ons zijn, dan gaan ze naar de, naar de crocs toe. Maar nogmaals, ik heb ze dus alleen meegenomen met de illustratie. Ik gebruik ze niet serieus. Ik gebruik ze alleen voor in de tuin. Ja. Dus het zijn lekkere instappers. En, ja, en, de, en alleen in de achtertuinen. Ja, nee, zeker ja, jij voor. hebt ook geen voortuin. Ik heb geen voortuin is sowieso, voortuinen, dat is nog zichtbaar voor de buitenwereld. Niemand krijgt het verder te zien, dus als je het gezien hebt... nu op Kijk Live, geniet ja. ervan, want verder krijgt niemand het te zien. De collecte zometeen, daar uh, moeten we het over hebben... omdat er gisteren iets gebeurde, ja. dat nog nooit is gebeurd. Dat ik erbij was, joh. Ja, het is echt uniek. Annemarie die heeft zich bedacht... en dat was bij Justin. Justin die kwam collecteren voor een lange sportbroek... omdat hij ook graag het warm wilde hebben als hij buiten gaat padellen. Ik ben afgehaakt bij het woordje Padel. Ik geef helaas niks. Ga maar lekker die middenbaan in. Ja, ja, ja, ja daarnaar een weten. Nee, meer dan. Ik heb <laughs> even mijn girlbag ja, gedaan. Girl Annemarie Dekkeweten. Uh, je, je, je, je krijgt doe. nog een kans. Ja, ik vind je wel ontzettend leuk. Nou, 5 euro. Oh, oh. Super, Ja, je Jij bent gewoon teruggekomen op jouw uh, eerdere uh, eerder besluit. Ja. Ja, ik, kijk, het is natuurlijk, uh, de collectie is tweeledig. En je moet goed pitchen en het onderwerp moet je aanspreken. Ja, en ja, het laatste ja. was niet het geval, maar het was wel een leuke pitch. Ja. Ja, ja, Justin was goed. En zo is maar weer het ultieme bewijs... dat waar je voor komt niet deze het belangrijkste is... maar hoe je het bij ons door de strot duwt. Dus laat weten in de Q-app waarvoor je wil komen collecteren... en denk na over een pitch. Groot nieuws. De big event van Opel is terug.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 Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage. Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl Alp 7, goedemorgen, kielverkeer. Vertragingen vanaf 10 minuten zijn op de A4, Den Haag naar Rotterdam. Tussen de Den Haag-Zuid en het Gage Aquaduct, 2 kilometer, 10 minuten. En de A7 horen naar Zaanstad tussen Avernoorn en Purmerend Noord, 4 kilometer en 11 minuten. In het midden en zuiden sneeuw en regen. Voor een groot deel van het land geldt de code geel... vanwege de gladheid. Pas dus op. 2 tot 6 graden vandaag heeft het laatste nieuws. Ja, het lijkt nu nog mee te vallen met mogelijke sneeuwproblemen. Rijkswaterstaat zegt dat nergens nog problemen zijn gemeld op de snelwegen. Maar het advies blijft om voorzichtig te zijn. Zeker omdat de spits nog moet beginnen. Op Schiphol worden in ieder geval uit voorzorg vanochtend... zeker 100 vluchten geschrapt vanwege de sneeuw dus. We hebben er twee medailles bij op de Olympische Spelen. Bij de 500 meter shorttrack pakte Melle van het Woud gisteravond het zilver... en zijn broer Jens won het brons. Dat is een droom die uitkomt, want zeggen de broers... Hier hebben we samen jarenlang naartoe gewerkt. Je hoort Melle bij de NOS. Letterlijk alles hebben we samen gedaan. Vanaf jongs af aan tot buiten spelen in het bos in Canada. Samen in de klas toen we naar Nederland kwamen. Uh, samen hier keihard verwerken. Elke dag elkaar uitdagen. En het grootste droom is altijd samen medaille pakken. Ja, wat een droomscenario. Ja, echt ja, geweldig. En een van de twee was nog jarig. Volgens mij was... Melle was gisteren jarig. Ja, ja, ja. ja. Bij de vrouwen was de sfeer toch echt wel anders. Zij konden een medaille winnen in de finale van de aflossing... maar Michelle Velzenboer ging onderuit. Ander nieuws nog. In Raamsdonksfeer is een man na een achtervolging getezerd... en in een vijver beland. Hij ging er vandoor toen agenten in de gaten kregen... dat hij drugs bij zich had. Hij werd getezerd en kwam in het water terecht... dus waarschijnlijk om de zakjes drugs te lozen. Die zijn opgevist. Omroep Brabant meldt dat de man is opgepakt... na controle in de ambulance. En een uh, lekkere hap voor twee agenten gisteravond in de buurt van Apeldoorn. Een pizzabezorger die heeft zijn pizza's die hij moest bezorgen weggegeven aan de politie. Omroep Gelderland schrijft erover. De man die had een uh, botsing met een andere auto, kon niet meer verder. Nou, de warme pizza's gaf je daarom maar uh, aan de agenten die uh, op het ongeluk uh, afkwamen. Geweldig. Je zou op die pizza's wachten en dan horen wat de reden is dat jouw pizza's niet zijn aangekomen. Wat is slecht slechte smoes denk je dan toch? Ja, ja, goed, ja. Ja, toch wel een uh, bommetje gisteren uh, rondom de serie Sleepers. Want acteur Teun Kuilboer stopt per direct bij de populaire serie Sleepers dus. Dat is een uh, serie die vooral gaat over corruptie bij de politie. Kuilboer die... Uh, Boer die speelde daar in meerdere seizoenen de rol van het personage Willem, een van de hoofdpersonen. Maar volgens steun is er een onhoudbare situatie ontstaan op de werkvloer en stopt hij dus per direct. Hij legt het gisteravond uit in een video op Insta. Het tegendeel bleek het geval, waarbij manipulatie, leugens, gaslighting, verborgen agenda's en verborgen motieven de boventoon voerden. Waardoor er voor mij een zeer giftige situatie is gecreëerd. Ja, wat er dan precies aan de hand is, dat zegt hij niet. Wel zei hij nog, dat hij de samenwerking vanaf het eerste begin al vrij vreemd vond. Maar dat hij hoopte dat het beter zou worden. RTL, uh, dit valt onder Videoland, ja, dus RTL wil nog niet reageren. Woordvoerder zegt eerst onderzoek te willen afwachten. Ja, ja ik uh, kijk deze serie. Ik ben grote uh, fan van uh, Sleepers. Een van de allerbeste dingen die de afgelopen jaren op Videoland online zijn gekomen. En dit is wel een raar verhaal. Uh, hij, deze Teun Kelber, inderdaad Willem in de serie, is een uh, groot karakter. Heel belangrijk karakter. De serie draait eigenlijk voor een groot deel om hem. Zeker het ja, laatste wat, seizoen. Want de hoofdpersoon is Robert de Hoog. Robert de Hoog, toch? De Hoog ja. en, en, en hij en Dave Teun dus ook echt een grote rol. Ja, zij zijn broers in die serie. En um, zij zijn met z'n tweeën de, hoofd, de hoofdpersonen. Robert de Hoog is ook producent van de serie. Is de bedenker van de serie. Net zoals hij volgens mij ook Mocro Mafia mee heeft bedacht en geproduceerd. En ja, we weten inderdaad niet wat er aan de hand is. En daar wil ik ook ver weg van blijven. Want alles dat belandt ik een klein beetje in de juicehoek en in het roddelen. Dat moet we ja. helemaal niet doen. Maar wat wel bijzonder is, is dat deze Teun Koulboer, Instagram kiest als zijn uitlaatklep. En een hele lange video Zo. heeft geplaatst... van meer dan vier minuten. Wat ja. hij eigenlijk heel rustig vertelt... Dat hij, dat hij dus met manipulatie en gaslighting... en gaslighting is dat je de ander het gevoel geeft... dat het zijn of haar schuld is... Mm -hmm. Maar, maar hij wijst niet met zijn vinger naar iemand, toch? Hij blijft nee. in wat algemene termen. Hij zegt dat het op de set is gebeurd. Hij heeft het over een onwerkbare situatie... die eigenlijk vanaf moment 1 was het al een beetje vreemd... wat hij daarmee maakte. Um, en RTL heeft inderdaad gereageerd. Zij willen eerst uh, kijken wat er aan de hand is. En zij zullen vandaag wel uh, met een reactie komen. Maar hij zal dit toch intern eerder al aan hebben... Nou, dus dat, dat zal hij toch hij wel gedaan hebben. Dat ja. hij wel dat hij ja. gedaan heeft. Ja, maar dus dan, ja. Hij heeft alle loketjes heeft hij bezocht. En dan dus als een soort van noodkreet. Want zo komt het ook over naar het lange video. Uh, vanuit de grond van zijn hart en, en vanuit zijn tenen komt dit verhaal. Dat hij dan Instagram kiest. Um, als een soort van last resort. en laatste plek om je verhaal te kunnen delen. ja Ik ben wel benieuwd wat hier vandaag verder uitkomt. Gwen, goedemorgen Yes, ja. goedemorgen ja. goedemorgen daar ben je Gwen. Hoe is het met je? Ja. Nou, heerlijk. Nou, dat is fijn. Je staat bij ons op de stoep. Ben je komen glibberen of was het bij jou niet zo glad, Code Geel? Nee, ziel mee. Ja. Oh, Nergens los van nou, gelukkig. Ja, want Wij uh, proberen ons stoepje altijd uh, in te strooien met zout... maar het lukt niet altijd. Hey, je komt connecteren zo. Waar kom je voor? Voor een minder gel huis. Een minder vel huis? Nee, een... nou dat jij... Gel, minder hormonen. Minder gel huis. Ja, ja.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 Jack Alo Black in My World by Q Music. Nou, ik weet niet uh, waar we nu naar gaan luisteren, maar Gwen gaat zometeen collecteren. Kom je collecteren? Wat zullen ze doneren? Matthew Americas Collector. Ja, Gwen, waar kom je voor? Een Woodwick kaars Oh, wat, wat zeg je? Een Woodwick kaars ja. Oh, een woodweekkaars. Oh ja, die ken ik wel. Ja, dat zijn die knisperende ja. kaars. Ja, start je pitch. Ja. Nou, ik ben getrouwd met een vrouw. Um, ik heb een kat, een poes, een meisje. Ik heb een dochter van vier en ik heb een loopse hond. Nou, dan raad je het al. Dan is de gezelligheid soms ver te zoeken in ons hormonale huis. Een kaarsje kan daar echt aan bijdragen. Een lekker geurtje. Je kent het wel. Dan kom je binnen, dan ruit je lekker zo'n kaarsje. Nou, hoe gezellig is het dan dat ik tegen iedereen... al mijn lekkere wijsjes thuis kan zeggen... Meiden, laten we lekker op de bank gaan zitten. Kopje thee erbij. Gezelligheid op een top. Nou, daar zou ik echt heel blij mee zijn. Hey, ik ben zo'n uh, Woodwick kaars <laughs> Woodwick is het, is het merk dat je noemt. Dat zijn van die, van ja. die bonkige uh, ronde de kelken, toch? Met, uh, met kaars erin. Ja, ja dat, dat knispert inderdaad. Het wordt ontzettend lekker. En je hebt het in groot formaat, medium en klein. In van die boten. Nou, je hebt in allerlei soorten ja. Uh, vormen. Ja, ja, want het leuke is, het heeft niet een gewone lont. De lont is van hout, waardoor het knispert. Ja. En je dus ook nog een beetje een open haardgevoel uh, kunt krijgen. Oh, weet nou, feitje. heel compleet. Hey, ja. uh, lieve Gwen, je woont dus met alleen maar vrouwen. Krolse vrouwen <lacht> woon je in huis. Je hebt <lacht> het zelf 49. Er is misschien ook nog een soort overgang gaan. Daar wil ik je niet in op, <lacht> ja, ja. Dus als het dan... Dus ja, dus er zeg maar op hormonaal gebied gebeurt er van alles. Hé, hey, toch ook nog ja. even een privévraag. Is het zo dat als je met twee vrouwen woont... dat had ik toen ik een tijd met mijn beste vriendin woonde... dat je tegelijk ongesteld bent? Ja, dat, ja, dat hebben we geprobeerd. In ieder geval het lichaam is het geprobeerd. Maar nou, bij mij is het uitgegaan. En bij mijn vrouw is het heffiger geworden. Dus ik heb geen idee of nu oh. nog zijn uh, groom loopt. Ja. Ja, dus dat dat, dat ja. lijken we... Dat lijkt me namelijk wel ideaal. Want dan weet je namelijk ook precies voor elkaar waar je zo'n beetje in zit. Of is het niet handig? Het kan ook heel ongezienlijk zijn. Ja. <laughs> hey, uh, toch nog eventjes. Deze uh, kaars, moet die nog een speciaal geurtje hebben? Bijvoorbeeld een soort kamillegeur waar je heel rustig van wordt? Nou, niet de hitser in ieder geval. Nee, <laughs> nee maar dat kerstmaaier, dat is echt een fantastische geur. Dat is echt een beetje een uh, wat donkere rookgeur... maar echt heerlijk voor ons huis. Oké, okay, ja, aan welk bedrag moeten we denken? Wat is een uh, goede, want je hebt het al over de small, de medium en de large kaars. We gaan natuurlijk voor de large, hè? Zeker, ja, ik heb ik wel nodig in mijn huis. Ja, exact. Nee, ongeveer rond de, <laughs> rond de 40 euro. 40 euro'tjes. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik wil eigenlijk de dames in dit geval uh, laten beginnen. Want uh, ja, sowieso dames gaan voor, <laughs> maar dit is natuurlijk helemaal jullie onderwerp. Nou, ik vind, uh, nou, hoe jij een kaars heb beter te verkopen... GELACH. door het aan hormonen te koppelen in jouw wijvenhuis... vind ik echt geweldig. Daarbij vind ik uh, die kaarsen heel erg lekker. Ik koop hem altijd rondom de kerst in de dennenboom. Hoor. Gezellig, ja. Dan is het lekker ja, ja. gezellig. Dus ik leg echt wel even hoog in. Ik ga echt zitten op 18 euro. Zo ja, echt zo. hoog. Thanks. Heel gaaf. Anne-Marie. Ja, ik vind uh, geurkaarsen die meer kosten dan een tientje, vind ik echt belachelijk. <lacht> ja, ik <lacht> laatst ook zag ik eentje voorbij komen voor 90 euro, doen normaal man. Maar ja, dit ja, verhaal he. is goud, ik herken me hier natuurlijk ook in. Ja, uh, ik geef de helft van Marieke 9 euro. Okay. Oh super, dankjewel. Het zit op 27 euro, zal ik er dan gewoon 13 euro bij doen? <lacht> ja, dat zit op 40 euro totaal toch? Oh, Toffie. Ja, nou dan geef ik 13 euro, dan is gewoon hier in één keer de moedwikaars binnen, Gwen. Ah, fantastisch. Heel gaaf. En ik stuur een foto met al mijn lieve vrouwen. Heel gaaf. Hartelijk gecollecteerd.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 and I know and change, but our love is set in store. She is gonna fall and hell might just Even van deze week van Miles Smith en Nile Horn Drive Safe voor je. Gek op jou, maar ik mis Mattie ook. Oh, dat snap ik toch liever. Dat geeft zich ja. helemaal niet. Ja, het is nu donderdag. Het is nou wel klaar. Ja, nog twee dagen nog, hè? Oh ja, ja, ja. Nee, maar het is wel heel erg super fijn dat je er bent. En natuurlijk, uh, ja, Mattie en Luc, die zijn in uh, Milaan. Maar ze zijn um, daar met z'n tweeën, maar ze zijn met nog twee mannen. Dus mm -hmm. ze zijn met z'n vieren op een soort boystrip. Uh, wie ook mee is, is namelijk Roel van de redactie. En Wesley, die alles uh, filmt. En zorgt ervoor dat er video's online komen. En um, ja, Mattie, die appt mij vaak... Audio-appjes En gisteravond kreeg ik deze. Kijk, we zitten hier natuurlijk met uh, vier mannen al twee weken lang in uh, Italië. En uh, ondertussen zijn Italianen, ja, het is het meest romantische volk op aarde. Er zijn natuurlijk ook prachtige Italiaanse vrouwen. Is er al iets gebeurd op het gebied van flirten, bijvoorbeeld? Nee, er gebeurt helemaal niks. Uh, echt helemaal niks, eens nada. Uh, we dachten laatst wel dat een vrouw met Luc aan het flirten was. Maar ja, die vroeg zich af of ze de groeten kon doen op de radio. <lacht> dus dat was het ook niet. Uh, wij hopen dat wij nog een radiostation tegenkomen... die in plaats van vier mannen vier vrouwen hebben gestuurd. Dan zouden we aan de praat kunnen raken. Maar verder uh, nee, er gebeurt er eigenlijk uh, helemaal... Niet. Vier radiomannen in het buitenland. Ja, daar kun je vanuit gaan dat er weinig geflirt wordt, hoor. Weet je dat ik het idee heb dat er al jaren helemaal niet meer met mij geflirt wordt? Ach. Mariek. Ja. Wat verdrietig. Nou, ik zei dit laatst thuis ook nog. Dat was ook een beetje omdat Sander thuis kwam met het verhaal dat er met hem was geflirt. Oh, ja. En dat vond ik, al, ik altijd heel erg leuk om te horen. Ik denk, oh, leuk, hij ligt nog in de markt. Mm. En toen zei ik, het wordt gewoon nooit meer met mij gefleurd. Hoe weet je dat? Hoe weet nou, je dat het niet met jou gefleurd wordt? Nou ja, je ziet toch wel een beetje als er met je gefleurd wordt. En het, ja, er wordt, ik, ik zie gewoon niet, niet meer iemand een paar keer naar mij omkijken. En, en dat heb je toch wel eens, als je bijvoorbeeld op een terrasje zit of zo... of je bent ergens in een, in een cafeetje of, of op een, weet ik veel, gewoon op een verjaardag... Dat je denkt, oh, nou deze, in mijn geval, man, kijkt wel vaak om. Nou, die zal mij wel leuk vinden. Maar is het ook niet zo dat je er ook niet meer mee bezig bent? Nou, ik ben er inderdaad niet meer mee bezig. En dat vind ik ook heel erg lekker. Maar wat het denk ik ook is, is dat ik uh, sinds ik. Uh bekender ben, ik overigens weinig uh, last van heb... en ik vind het allemaal helemaal uh, niet, zo, niet zo erg. Maar daardoor maak ik iets minder oogcontact met mensen. Ik ben iets, iets minder oogcontact gaan maken. Oh, ja. omdat Ik heb dus ook heel vaak uh, niet door, bijvoorbeeld als we in zoiets als de Efteling lopen... dat ik word herkend, maar mensen die achter mij lopen, familie bijvoorbeeld... die, die zien dan wel dat mensen zich omdraaien naar ja. mij. Ja. Dus als iemand zich twee keer naar mij omdraait, dan denk ik... oh, jij herkent mij en dat is, prima. Oh, dat is prima. Maar is dat maar, het dan niet? Ben je, ben je, ben, je bent gewoon in de war. Ik ben, dat, ja, nou, dat kan natuurlijk ook. Gewoon is maar, de war. Normaal gesproken als iemand zich twee, drie keer naar je omdraait... denk je zo, wordt met mij geflirt. Maar en dan hoef je niet per se terug te flirten. Maar kun je wel denken, nou, die persoon vindt mij leuk. Maar ik denk gewoon, oh, nou, die persoon kent mij. Ja, of die denkt, is dat Marieke Els niet precies, Ja, precies. Nou, ja. Kijken. Ja, en dan, maar, dan tikken ze misschien nog degene naast zich aan. En dan denk ik, ja, nu gaan ze checken, is dit echt Marieke? Terwijl, als je dus denk ik niet bekend zou zijn, zou je denken... Nu tikken ze hun maat aan om te zeggen, daar zit er lekker wij. Ja, oké, okay, maar dit is een technisch verhaal. Maar er zit ook een stukje uh, onzekerheid misschien in. 100%. Toch? Want je bent gewoon maar, een beetje bang of je niet meer lekker in de markt ligt. Nou, nee, de, de onzekerheid zit er... Ik vond het vroeger al als, als ik, voordat ik bekend was... Als ik dan in de kroeg stond en iemand draaide zich wel drie keer naar me om... En ik vond die persoon ook best wel leuk. Ja. Dus er werd met mij geflirt en ik vond dat ook leuk. Dan deed ik, act normal, act normal. Hij moet nu niet denken dat ik met hem flirt. ho. Uh, oh, oh, oh moet ik ha, hij kijkt vast naar het meisje naast me en straks denk ik nog dat het naar mij is en dan was het niet naar mij oh, het is helemaal een twist ja. in mijn hoofd ja. Dus ergens is het ook lekker rustig dat er niemand meer met me flirt. Hoef ik daar niet over na te denken. Nou, ja, maar liever, ja, ik vind dat jij er geweldig uitziet. En als ik jou op het terrasje zou zien zitten en ik zou niet weten dat jij Marie-Kelziger was, ik was absoluut dat ik jou het, het oogcontact opgezocht. Ja, absoluut. Maar hoe dan? Hoe, hoe, hoe pak je dat? Ja, hoe op? doe je nee, dat? Nu knipoogt de domine Verschuren heel... Uh, ha, nou, ben nee, een ik word een star. Ik ben ook ik ben even niet goed in flirten. Maar ik denk inderdaad dat het gewoon heel simpel oogcontact maken is, toch? Ja. Dus op een gegeven moment. En ik denk dat flirten ook vaak per ongeluk begint. Dus één van de twee uh, vindt de ander. En dan vindt de ander per ongeluk de blik van de een. Want hoe vaak is het nou dat je elkaar echt tegelijkertijd zo vindt? Tot het nee, een Beetje creepy zelfs. Ja, ja. En dan begint het flirten. Dan begint het spel van het flirten. Maar ik moet zeggen, ik doe het ook niet meer hoor. Ik ben helemaal niet meer zo uh, bezig met de game. Nee, lekker is het ook. Hè? Ja, het is ook lekker hoor. Dat ik uh, gewoon lekker thuis kom. En uh, ik heb, uh, ik heb mijn portie heb ik wel vrijgespeeld, zeg maar, thuis. Ik heb een geweldige vriendin. Ja. Maar ik vind het ook, ja, ook wel gemist dat er niet meer met nou, me geflirt. Lieve mannen en vrouwen van Nederland. Uh, het is misschien een beetje vis en een compliment. Maar laat mij het dan doen, denk jij iedere ochtend weer wat een ontzettend leuke, frisse vrouw zit er toch op de radio? Wat zou ik haar toch graag een keer tegenkomen op het terrasje. En wat zou ik dan graag met haar willen flirten? Meld je even in de Q-app. spreek even iets in, stuur even een leuk, lief bericht richting Martial's nou, in Ghana. bundel ik dat en dan kan ik daar s'avonds nog eens doorheen bladeren. Ik kan het goed gebruiken. <lacht> Kijk, ook komt eraan Firestone hoor je zo. Oh.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 Nu bij Vibra. Een babyfoon met camera voor 37 euro. Elders betaal je 49,95. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Fans van Laanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor één ster beter Leven Slagers Deze week nergens goedkoper. 275 gram maar 1,69. Geslaagd reisje. Ja, zeg dat. Fans van Voordeel. Aldi. Kubanita introduceert Cuba Completa.